4 uur. Marielle Hageman met het NOS-journaal.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 De Russische president Poetin en de Oekraïnse president Poroshenko... zijn uitgenodigd, net als bond bondskanselier Merkel en de Franse president. Merkel en Poetin hebben nog geen ja gezegd. Het weer veel bewolking en vanavond en vannacht nevelig. Minimumtemperatuur in de buurt van het vriespunt. Morgen bewolkt en droog en het wordt 4 graden. Woensdag meer zon en 6 à 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat bij knooppunt Empel een file van 2 kilometer. Er staat er een kapotte vrachtwagen die blokkeert de rechte rijstrook. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag wordt ook een rijstrook geblokkeerd bij de afrit Berkel en Rode Reis. Daar is ook een rijstrook dicht en dat levert vooral file op op de A20. Van Hoek van Holland naar Gouda 2 kilometer bij knooppunt Kleinpolderplein. En vanaf Gouda naar Hoek van Holland bij Spaanse Polder ook 3 kilometer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Boulevard. Side. Toes on a glass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 FM. See?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 Even though God knows you can't lie